Renate Evers met het NOS Journaal. Het CDA wil snel duidelijkheid over de toekomst van de 1500 personeelsleden van NETCAR. Daarom wil de partij dat er een vertrouwelijk overleg komt van de Tweede Kamer met het kabinet, provinciale bestuurders en de ondernemingsraad. En dat moet duidelijk maken welke mogelijkheden er nog zijn. Het CDA krijgt hiervoor de steun van VVD, PVV en PVDA. De PvdA vindt het dramatisch voor Limburg dat Mitsubishi na dit jaar stopt met het produceren van auto's in Born. De Spaanse wielrenner Alberto Contador is door het internationaal sporttribunaal schuldig bevonden aan dopinggebruik. Dit betekent dat hij zijn Tourzegen van 2010 moet inleveren. Contador wordt voor twee jaar geschorst. De Spanjaard had een klein beetje klembuterol in zijn lichaam tijdens de Tour in 2010. Hij zegt dat hij het heeft binnengekregen door het eten van verontreinigd vlees. De Hogeschool van Amsterdam heeft niet gefraudeerd met diploma's. Dat is de voorlopige conclusie van de onderwijsinspectie. In december doken berichten op dat sinds 2002 duizenden studenten onterecht een diploma hebben gekregen. Bestuursvoorzitter Bussemaker zei toen dat ze geen aanwijzingen had voor fraude, maar ze stelde wel een onderzoek in. Het ijs in het zuiden en zuidoosten van Friesland is nog te slecht om een Elfstedentocht te kunnen uitschrijven. In het noorden van de provincie is het ijs wel goed. Zo heeft de vereniging de Friese Elfsteden laten weten. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft voor problemen gezorgd. Het ijs moet minstens 15 centimeter dik zijn. De leden van de vereniging proberen de komende dagen de knelpunten op te lossen. Een recordaantal Nederlanders heeft dit weekend zonder water gezeten doordat de waterleidingen zijn bevroren of gebarsten. Waterbedrijf Vitens heeft door de aanhoudende kou zo'n 2000 meldingen binnengekregen van mensen die geen water hadden. De klanten wordt geadviseerd om de verwarming niet lager te zetten dan 14 graden. Het weer, zonnig en droog. De maxima liggen tussen min 3 in Zeeland en min 6 in Groningen. Vanavond kan in het noordwesten wat sneeuw vallen. Dit was het nos Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staat video op de A10 West richting Zaanstad tussen Osdorp en de Koenten 4 kilometer.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 6.9. Zie Ik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 I can't See what you can do. Uh uh uh uh, uh huh. I'm running this like, like like a circus. Yeah, like a wood Like like a circus. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh,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 Crying now without your touch I can't feel without forgiveness I can't hear